...wetenschappelijk onderzoek was onder gehouden en hij heeft dus gewoon een beperkte productie van een bepaalde hersenstof, dus hij krijgt minder gevangenis eraf. <lacht> nou lekker dan. Dat is goed geregeld. Ik denk, ze mogen hier ook wel eens gaan kijken in de gevangenis. Nou denk ik het wel. <lacht> en we spreken hier straks na 9 uur met meer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Trudy Venderich met het NOS-journaal. De gereformeerde homovereniging biedt vandaag aan minister Plasterk... een lesmethode aan over homoseksualiteit. Alle vier gereformeerde scholengemeenschappen gaan ermee werken... in de derde klasse van HAVO en VWO. De bedoeling is om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. De lesmethode moet geen uitspraak over de vraag... of homo's en lesbiennes een homoseksuele relatie mogen hebben. De Bijbel is volgens de gereformeerde homo's... op verschillende manieren te interpreteren... Het Nederlands Dagblad Spreekbuis van gereformeerd Nederland is het daar niet mee eens. De krant stelt in een commentaar dat in de Bijbel meermalen staat dat een homoseksuele leefstijl voor het aangezicht van God niet verantwoord is. Daarom zal er voor christenhomo's altijd een probleem zijn, stelt de krant. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben het staatsbezoek aan Mexico afgesloten. Tijdens de laatste dag zei de prins dat zijn werk in en voor Nederland bij hem voor alles gaat. Hij krijgt de slapeloze nachten van als daaraan wordt getwijfeld, zoals bij de commotie rond zijn vakantiehuis in Mozambique. Willem-Alexander ging inhoudelijk niet op de zaak in, maar verwees naar een brief over Mozambique die het kabinet aan de Tweede Kamer stuurt. In Rusland zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op de mensenrechtenadvocaat Markolov. Hij werd in januari midden op dag op straat in Moskou doodgeschoten. Daarbij kwam ook een journalist om het leven. De aangehouden verdachten zijn een man van 29, die inmiddels heeft bekend, en een 25-jarige medeplichtige. De twee verdachten zouden radicale Russische nationalisten zijn. In Oostenrijk staat het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn te koop. Inwoners en lokale politici zijn bang dat het huis gekocht wordt door een Hitlerfan en dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazies. De burgemeester van Braunau wil het liefst dat de stad het pand van 2 miljoen verdiepingen koopt, maar de vraagprijs van 2,2 miljoen is voor de gemeente een struikelblok. Het weer. De regen trekt langzaam naar het oosten weg. Er staat een stevige wind en het wordt 9 graden. Vanmiddag gaat het minder hard waaien en wisselen zon en regen elkaar af. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Oké okay, everybody, rise and shine. Time to get up. I took a trip down boundary lane. Try to find myself again. At least upon I left somewhere. Of a place as each memory returns to trace, dear, reminders of who I am, the very roots upon which I stand, and then I will fall. For the dreams I have to dream Real is something I may believe Plaat, dus ik was hem een tijdje aan het oog verloren... toen kwam ik weer tegen op een verzamelscd... van Paul Weller, de man van de stuikans... en natuurlijk de jam, Tanko Mellers, Ja, daar zijn ze groot mee geworden. Maar daarna hebben ze ook flink ruzie gehad... omdat ja, Paul Weller is financieel zo sterk. Gewoon, die zou een bank kunnen leiden... Want die had zichzelf toch wat meer geld toebedeeld uh, dan uh, de, andere mannetje uit de, de andere mannetjes uit de jam. En uh, dit was dus uit zijn aha soloproject. Zo, solo uh -huh, uh -huh. zo heette het geloof ik meer niet. Ja, een beetje een uh, simpele titel. Maar het maakt niet uit. Simpelheid is altijd sex, heb ik al geleerd, zeg maar. Ja. Toeboek leeft op de radio. Het is uh, het tweede gedeelte van dit radioprogramma En het reegt de wereld huilt. Oh. Blijf binnen. Het is beginnen een teken dat we uit moeten kijken dat de, de, de Mexicaanse griep niet ergens op... Uh, oplopen. En ik moet zeggen, het is, het is hem gelukt natuurlijk, eh, Appa Oosterhuis, hij is natuurlijk de hele tijd paniekvoetbal eh, is aan het spelen geweest. En nu is het de rust hemzelf. Elke keer als je hem op de televisie ziet, dan is hij rustig, dan legt hij dingen uit. Hij heeft alle geduld met de, met de journalisten, want ze vragen de meest stomme vragen aan hem. Gewoon van, hè? Heeft de regering er allerlei zinnetjes in gedaan om ons in de gaten te houden? Nee hoor, dat is natuurlijk een heel groot onzin. En de meer van dat soort vragen worden allemaal op mafgevuurd. Wie appel-oosterhuis is de, is de, is de, de viroloog de, de, de, van virolog, de, de Mexicaanse ja. influenza. Die heeft hem groot gemaakt. Die heeft hem een naam gegeven. En die eh, verdient die er ook aan, aan die prikjes. Ja, hij verdient er ook aan, want hij heeft aandelen gekocht. Kijk, maar dat maakt waar kunnen we ze halen, die aandelen? Hij leeft, gelooft gewoon in zijn product. En, uh, nou ja, goed. De eerste was die, die, die hele vaccin. Die hele voorraad is natuurlijk geheim ergens opgeslagen. Want ze dachten eerst dat ze tekort hadden. En dat het misschien uh, ingehandeld zou kunnen worden. En dat het dan gestolen ja. zou kunnen worden, natuurlijk. Dus daar hebben ze er dus heel goed over nagedacht. Maar ik vind het prettig om te zien dat App heel rustig is. Als ik in paniek raak, dan kijk ik naar App en denk: App heeft het onder controle. Kijk. Mooi. Hij heeft een uh, relaxed charisme. En uh, wat horen we dan meer op het nieuws? Het huis van Hitler is te koop. Ja, dus in Oostenrijk staat het geboortehuis van Adolf Hitler te koop in Braunau am Inn ja? en de inwoners en lokale politici zijn eigenlijk wel bang dat het huis gekocht wordt door een Hitler fan dat het een bedevaartsoord gaat worden voor de neonazis. maar ja de vraagprijs is pittig die is 2,2 uh, miljoen en de burgemeester van Braunau wil hem wel graag dat de gemeente zelf het pand van twee verdiepingen koopt maar ja dit is wel een hoop geld. Maar ja, de hoop van Braunhamminen is nu gevestigd op de regering in Wenen. Dus blijkbaar is het in Oostenrijk. Hè? Ja, ja. Maar wat ik mij dus zelf dan weer afvraag. Uh, hoe lang staat het te koop? Hoe lang staat het te koop? Want ja. ik heb net gekeken op Google van uh, he, geboortehuis Hitler. En er uh, zijn ook al artikelen van 1994 en zo. En ik denk van er is gewoon niemand die dat uh, het pand Het zal wel bijna op instorten staan. Er zal niet al te veel meer eigenlijk. Staat bijna al twintig jaar staat het gewoon en, leeg. Ja, Zullen natuurlijk die hakenkruis op die muren binnen willen ze niet weghalen. Dus er wordt gewoon niks aan gedaan, natuurlijk. Het is wel raar dat het nu pas in het nieuws komt. Ik dacht dat de pan altijd allemaal verbrand was. Of dat de Amerikanen er binnen zijn gekomen. Echt de boel helemaal kort en klein hebben geslagen. En de boel in de brand hebben gezet. Ja, maar, maar dat ik, hebben ze ik, dus niet gedaan. Maar ik denk juist door dit nieuws nu. dat de mensen gaan denken: oh, is hij daar geboren. Brouw nou allemaal in. Ook gaan ze kijken hoe het huis eruit ziet. Dus het is gewoon: of het is een publiciteitsstunt van de gemeente. Ja. Dat ze allemaal daarheen komen. Nou ja, ik denk zelf ook dat je het voor een habbrats kan kopen. Alleen je moet wel even je, je hele doopcel wordt gelicht natuurlijk. 2,2 miljoen. Vind je dat een habkrats? Nou nee, maar ze gaan wel in de prijs omlaag. Je zegt we, ja, wat wil je nou? Dat het aan de recht, aan de extreem wordt verkocht of waarmee? En kijk naar mijn strafblad, ik ben helemaal clean. Oh ja, dat is waar. En ja, Dan bied je gewoon de ja, helft. Ja, dan kom Min jij dan het. En dan zeg je, zit jij hem op marktplaats. Ja. En dan zeg je van hé, hey, geboortehuis Hitler. Ja, maar er zitten natuurlijk allerlei wel contracten vast dat je het nooit meer mag verkopen. Dat je je leven langer vast zit dat je de rest van je familie er moet blijven wonen, natuurlijk. Oh. Ja. oh. En als er nou gesproken wordt in dat huis? Oh ja, dat die, die man met zijn snorretje nog voorbij komt. Ja. Um, dat liet ze trouwens laatst nog zien. Bij de wereld draait door. Een mevrouw die uh, wat we ging zeggen. Die hield die microfoon echt zo voor de neus. Ik zag het, ja. Heb je dat gezien? Dat is net alsof ze inderdaad zo Hitler's nooit, ja. Ik vind het wel grappig, die stukjes. Ik kijk ze af en toe, maar af en toe heb ik ook geen geduld voor. Want de inleiding is soms toch heel erg lang. En dan komt de grap en dan denk je. Nou, nou, ze hebben flink stuk ze tekst bij moeten schrijven voor die grap. Voordat het een beetje interessant werd. Ja. Um, tijd voor stevige muziek. Wolfmother hebben nieuwe CD uit en die zijn verzoeken zoeken om iets te vinden wat te gangbaar is voor de zaterdagmorgen. Maar ik heb het gevonden. You Na de leven, Wolf mother ik kan dat zo ontzettend goed gewoon. Wat een fijne plaatje, die hele cd's zijn gangbaar. En vooral als je even gek wil doen, je denkt, nou, we even met een luchtgitaar, Even flink losgaan, is het een heel goed cdje daarvoor. It's all right now. Wolf Mother White Feather. We hem ze aan, ook te vinden in jouw cd-zaak. Zijn er nog cd-zaken? Nee, bijna niet meer natuurlijk. Alle cd's eigenlijk zijn met de flessen, dat is wel triest. Het was altijd een leuke beleving, dus dat zaterdagmiddag. Denk je, nou, ga ik doen? Ga even de stad in. Ga even een cd'tje luisteren. Tegenwoordig moet je het allemaal via internet doen. Is wel goedkoper. Is wel waar. Maar je kan dat leuke meisje achter de baan. kan je niet meer ontmoeten. Ik vind dat ze bij iTunes of andere zaken. Dat ze er wel een leuke dame na naast moeten zetten. Die nou dan ja, over, over leuke dames gesproken. Ja. Want je had al iets anders niet over. Maar er was dus een bakkerij. En daar werkte een meisje. En die seksappiel was zo sterk. Dat ze is ontslagen. Oh. Kijk. Dat, dat is het gewoon. Die leuke meisjes worden gewoon ontslagen. Want dan de vrouw van de baas die is natuurlijk uh, een beetje beledigd. Want ze vinden mij niet mooi. Volgens de manager werkte ze gewoon te langzaam. En, uh, maar het meisje zelf zegt, ik ben nooit goed ingewerkt. Maar ze zet zich van acht tot vijf in zonder pauze. En de verkoop schoot omhoog. Al dus de ontslagen medewerkster. Huh? En het aantal mannen dat naar de bakken kwam was extreem hoog. Het was er nooit zo druk geweest. Maar haar baas volgens het meisje was de enige die niet blij was met de complimentjes die ze kreeg. Want ze zei, het gaat er niet om hoe mooi je bent Georgine, het gaat om je snelheid. <lacht> dus ja, ze is eruit gegooid. Ja, het werd wat steeds drukker. Klopt ook wel. Als je, als je er heel lang over doet, dan wordt de rij steeds langer. Logisch. Ja, maar ja, als het He? inderdaad een lekker meisje is. En, uh, en dan zegt ze van nou, doe die chocolaatjes daar onderin maar. <lacht> dan moet je, je bukken. Oh, ja, is waar. <lacht> Ik ben wel eens in een, in een bakkerij geweest. Denk ik vond nou, ook een lekker, lekker croissantje. zo. En toen keek ik achter de bal. Oeh, er is wel een heel oud vrouwtje die presenteert. Denk, nou, het brood is wel oké. Okay, dat moet er goed zijn. En maar het broodje was echt net zo oud als dat vrouwtje wat achter stond. Gewoon, wat Eigenlijk, een was het oh, wat droog en ellende gewoon. Ah. Maar het is wel, ja, ja, ja, de buitenkant wil ook wat. Maar ja, het oog. het oog wil ook wat. Nou, uh, ja, ik heb niks, niks meer gehoord over deze Nidal Malik Hassan. Die natuurlijk ook in Amerika rond heeft geschoten met zijn pistool. Een psychiater nog wel. Ja. Het is ongelooflijk een psychiater die zeg maar, uh, bij het uh, Amerikaanse uh, leger aan nou, het werkzaam was. En heel veel verhalen aan te horen van die uh, soldaten die terugkwamen uh, van het, van het strijdtoneel en dan allerlei dramatische dingen had meegemaakt. Met 30 nu, gewonden, hè? 30 gewonden en 13 mensen zijn uh, overleden. Hij heeft waarschijnlijk wel 100 kogels afgevuurd. Had wel op, op schietlijst moeten gaan, dat is wel duidelijk. Weet je trouwens ook dat Obama. Pritchard. Die ja? heeft dus gewoon alle vlaggen half stok laten ja, hangen. En uh, hij is ook van plan om, uh, om daarheen te gaan naar de begrafenis en de herdenkingsdienst. Even alle vlaggen van de overheidsgebouwen zijn vrijdag dus half stok komen te hangen. als uiting van rouw. En, uh, en vrijdag werd op de militaire basis, waaronder Fort Hood, hoed, werd een minuut stilte in acht genomen. Moet je, je voorstellen, eerst denk je van, je hebt, je hebt de vijand heb je zeg maar tegenover je, die is aan de andere kant, daar moeten we naartoe. heb je je vijand gewoon niet binnen de muren zitten gewoon. Maar ja goed, het was wel weer een buitenlander gelukkig, dat is wel weer duidelijk natuurlijk. Maar ik ben wel nieuwsgierig wat hij tijdens die gesprekken allemaal bij die patiënten naar binnen heeft gepraat. Want ja. er kan straks wel iets, iets ontstaan. waardoor al die ja. mensen die bij hem op, op gesprek zijn geweest. dat die ook wakker worden. Net zoals van die zombies, weet je wel? Oké, okay, ja, we doen uh, het speculeren. We Oké, speculeren. Maar, maar hij, ik vind... hij leeft nog wel, die man, hè? Vier uh, schotwonden. Ja. Uh, het is hij opgelopen. Nu werd uitgeschakeld. Want er staat niet dat hij dood is. Dan denk ik, je, misschien je wil zelf er niet naartoe. En dan ga je andere mensen neerschieten. Jij moet er naartoe. Die andere mensen, die gaan er gewoon ook niet naartoe. Of werkvallen. Schiet jezelf dan één keer door je hoofd. Zoals vroeg, voordat je in je werk gaat. Ja. In je huis. Maar dit is, het werkt zo raar in, in, die, in, die, in die hersenen. dan ben je zelf psychiater. Denk je, nou, heb je er zicht op. Maar je hebt niet eens zicht op je eigen psyche dus. Dat maar heb ja, je gewoon hij, niet. Krijgt jij nou straks ook uh, een strafvermindering vanwege dat... Uh, dat uh, uh, agressieve gen, ja. hè, waar we het net over hadden. Nou, het ja. schijnt dus dat jonge mannen... met de specifieke genvariant... Uh, iets vaker agressief aangelicht zijn. Vooral wanneer ze opgroeien in een gewelddadige omgeving. Ja, hij zit natuurlijk in het leger. Hij hoort misschien al die agressieve verhalen... van, die, uh, van al die mensen... die bij hem uh, hun harten komen uitstorten. En uh, ja... Het is de vraag of hij daar, als hij daar dan mee gaat schermen, dat mag je korter. Uh, mag je er sneller uit. Maar ja, in Amerika, als hij twaalf mensen heeft, of 12 of 11 mensen heeft doodgeschoten, krijgt hij gewoon zeker elf keer levenslang, toch? Ja, die, uh, die ziet die komt er vast. Meer uit. Die komt er niet meer uit. En daar het TBS heeft echt helpt helemaal niet. Want nee, hij is uh, zelf uh, psychiater. Hij is zelf psychiater. Dus ik kan echt gewoon plat spuiten, denk ik ja, mezelf. TBS. Op voor een een, een, een plat spuiten. Dat is de enige oplossing natuurlijk. Lijkt me wel. Uh, even kijken wat we nog meer allemaal in de petto hebben. Zit kijken. Oh ja. Steely Dan. Ga echt nog wel weer hoog tijd te vieren. Maar dit is geen steely Dan. Oh. Maar wel een inspiratiebron voor Anne Soldaat. Going South. Going you're you're South. Ik is ook best lekker van. Een beetje uitwaaien op het strand. Trek wel je regenkleding aan. Het is momenteel een beetje nat buiten. Het schijnt ook iets te maken te hebben met neuken. Dat wist ik dan weer niet. Nee, nou, dit is meer met vrije. Met vrije? Going south is dat je... Uh, als je met iemand zoent. dat je ondertussen met je handen naar beneden gaat. Going south. Ooh. Ooh. Nou dat heeft meteen. Uh... Maar goed het leek net Steely den. Er was echt twee druppels water Steely Het Met so Anne Soldaatse een Nederlandse uh, band. Die dus deze plaat hebben gemaakt. Goed. Toepak op Ik het zo leuk dat het zegt ook. Als twee druppels water. Ja. Maar misschien lijkt niet op water. Nee. Het zegt je alleen met beeld. Maar het uh, komt om het Met beeld. Met beeld. Ja, nee, nou, okay, er moet, er moet er een andere uit. vergelijking komen eigenlijk. Maar jij ja, zegt dus, go Stout, uh, moet je koffers meenemen. En dan blijkt dus in Amerika ja? dat er een uh, man is. En die, die had al een paar keer uh, gevonden uh, dat hij het vliegveld opging. Ja, het is natuurlijk op die vliegvelden, je hoeft niet, natuurlijk niet altijd... Uh, het, uh, achter uh, de balie en dat soort dingen. Maar hij ging iedere keer ging in het vliegveld in. En kwam hij met een koffer weer naar buiten. Op een gegeven moment is de politie gaan denken van wie is die man? Ja. En ze zijn zo gaan volgen. En uh, toen uh, kwamen ze dus bij, uh, bij zijn huis aan. En troffen ze echt een enorm hoeveel bagage aan. En buren wisten te melden dat de man en zijn 38-jarige echtgenote... bijna ieder weekend uh, zo'n garage sale hield. Er werden koffers <laughs> verkocht en kleding. Dus nou ja, de politie probeert nu de gestolen en verkochte goederen te achterhalen. En om zo... ...alsnog bij de rechtmatige eigenaren te bezorgen. Duizenden koffers heeft hij gewoon gestopt. Duizenden koffers. Maar ja, bij ons kan het gewoon niet in Schiphol... ...want je komt niet naar binnen bij die kofferband. Nee, nee. Dus dat is eigenlijk gewoon je een hele als goede je als je zo'n gewaad aantrekt, dan kan je overal doorlopen. Dat is helemaal geen punt, want anders worden ze gediscrimineerd. He? Oh ja, dat is ook zo. Een zo. boerak, een boeren, galabaya of een boerkini. Trek maar wat aan. Een boerka. Een, een boerka, ja, dat is het. <laughs> dan, dan kan je gewoon doorlopen, want ja, dat, anders discrimineer je natuurlijk. En mogen tegenwoordig het geloof niet meer beledigen. Want ja, die moeten ook voorrang. Oh, het geloof is zo heilig. Je hebt een monopolie op de waarheid, zei je, de Hans Theo altijd. ook nee. zo'n mooie uitdrukking. Altijd, <laughs> ja. denk je. Maar goed, ik weet niet, is dat er nou door? Mogen we het geloof niet meer beledigen? Want ze wilden dat schrappen. En nu hebben ze, nee, dat moet toch wel waard blijven. Want ja, mensen moeten toch beschermd worden met dat geloof. Nou, dat, dat is... vind ik ook, dat iedereen die vloekt, die moet dan gelijk neergetikt worden. Ja. Want dat is ook beledigend. Maar zijn het van die sukkels en zijn het dan van, van die zielige mensen die dan bescherming nodig hebben? Is dat zo? Weet ik niet. Maar ja, toen de tijd ook die mopjes over Jezus, dat hij van het kruis donderde en ja. dat soort dingen. Ja, oh, is mijn voeten. Ja, nee, van, uh, ik hang er nu al eeuwen, dankzij de spijkers van van Leeuwen, weet je wel? Oh, die dingen, ja. En dat nou, hij dan ik... op de grond ligt en dat hij zegt van, hey, hier is meneer Jans naar beneden gepleurd. Zonder de spijkers van Van Leeuwen was dit nooit gebeurd. Ja, dat soort dingen. Dat ja, zijn allemaal weer oud. De oude mopjes. He. Ja, oude ik ben mopjes, ook al oud. mopjes, maar ja goed, dat geloof ik, is ook al maar oud. Maar dat mag dan niet meer dan ben je ook, uh, hoe noem je dat, een, een, een godsdiensthater. Een gevangenis eraf. Het, het levert volgens mij heel veel papierwerk op. Want sommige mensen, als het zeg maar nu straks niet geschrapt wordt, gaan mensen het uitproberen. Dat is logisch. Ja. Dat wil je, je wil toch de grens opzoeken hier in Nederland. Want het moet allemaal getest worden. En als krijg je die stegenman wel die allerlei dingen gaat uitproberen. Of je ergens binnen kan komen en een verkeerde opmerking maakt. En dan wordt hij opgepakt. En dan wordt ja, hij voor te komen. Als je met, carnaval, als je met carnavals bier gaat, dan word je gelijk al opgepakt. Ja, want dan bespot je het, het geloof. Nou, dat, dat, is, ja, nou. dat, dat kan allemaal niet. Of als je nou als ja, de kruisvaarder gaat, mag dat ook Maar niet. Ik, vind ook, ik geloof zelf in kabouters. En dan word, wordt ook soms wel uitgemaakt voor een randebiel. Nou, ik, vind, ik geloof in kabouters. Ik vind dat ik daar ja, ruimte voor moet krijgen. Zitten hier ook binnen nu? Ja, ze zitten hier ook binnen. Oh, waar? Ja, het is waar? Echt, uh, vandaag zitten er niet zoveel. Vandaag zijn er maar twee. Ik zie er eentje daar zitten naast je plant. Oké. Okay. En ik ja. zie er eentje, even kijken. Hé, hey, die is net weggelopen. Waar loopt die nou? Wat is die nou? En hoe heten ze? Pinkeltje? Pinkeltje? Oh, ik, ik, ik, Sommigen kijken heel boos. Oh. Ja, ja deze, deze kijkt niet vriendelijk. Dan zijn er trolletjes of zo. Ja, zoiets is dat altijd van. Ja. Uh. Ja, ik vind dat wel fascinerend. Maar goed, ik, ik vind ook dat ik dan dat ik, uh, beschermd moet worden eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ik pak even de gitaar. Vrolijke muziek, altijd leuk om de doen vanmorgen. Go! Af en toe maken ze een platen. De sweater-song hebben ze volgens mij gemaakt. En de op-shop hebben ze ook gemaakt. Dat gaat een tweedehands winkel. Uh, vooral in Australië heb je heel veel tweedehands winkels. En daar komen ze vandaan. En als ze een studentje uitbrengen. Dat is wel grappig. Geven ze nooit een naam. Maar als je echt een fan bent, herken je het aan de kleur. Ze hebben nu al blauw gehad, geel en rood. En ik weet niet precies welke kleur nu als laatste uitgekomen is. Maar dat zeggen ze er niet bij. Dan moet je echt erachter op gaan zoeken van... Oké, okay, welk jaartal leveren we? Oh, dat jaartel. Het... Ja, dat klopt. Dan is dat de nieuwe. Maar ik moet het er even voor je nakijken. Zover dus Wizard. I'm wondering if you're wondering too. Half en om half altijd even de berichtgeving hier uit de regio. De files van en naar Zandvoort zullen blijven. Althans, dat stellen BNW van de heemsteden in een uh, notie... Aan de, aan de aanloop van het structuurvisie verkeer technisch en weet ik veel allemaal. Maar goed, ze hebben er naar gekeken. Ze wilden er ook niet veel aan doen. Ze denken wel, omdat Zandvoort het aantal inwoners van Zandvoort daalt, dat er daardoor minder files zullen komen. Maar ze gaan wel weer huizen bouwen. 700 huizen komen erbij. Dus... Nou ja. Dan stijgt dus, het weer een beetje toch? Dan stijgt het, het. Het is een beetje onduidelijk. Ze, ze gaan er niks aan doen. Ze denken dat het daalt. Dus er gaan minder mensen naar het Zandvoort toe. Maar er komen ook weer meer huizen. Dat blijft gewoon altijd het probleem. Ja, hou ja, daar maar op. Het blijft natuurlijk het probleem met de toeristen die blijven komen. Ik bedoel, het strand blijft aantrekkelijk. Het is de waterkant van Nederland, dat is ja, logisch. Ja, natuurlijk. Je wilt toch altijd even de zon in de zee zien zakken. is wel zo, wel zo prettig altijd. Het is gewoon vier baan's weg deze kant op. Ja. Kunnen die huizen gewoon niet weg dat er allemaal ruimte komt voor parkeerplaatsen en zo? Ook. <laughs> gewoon, nou. ja, er is al een tweede parkeergarage in de maak hoor. Oh ja, dat heb je verteld. Ja, en we, ze, ze zitten, je, je hoort af en toe ook mensen van, ja, wat moeten we moeten er mee twee, weet je? Ik dacht, nou, we kunnen we altijd nog een gedeeltje afscheiden? Het wordt gewoon een voor jongeren. Als ja. jij beneden die parkeergarage parkeergraadje gewoon loopt te schreeuwen schreeuwen, er is geen hond die er last van hebt. Heel goed idee. Of maak er een, uh, uh, een soort uh, inpandig voetbalveldje van of zo. Weet je wat ze uh, kunnen sporten en zo. Ah, uh, oh, daar kan zelf ook worden. Ja, vind ik, ik ook. Uh, volgende week komt hij weer binnen. Wie komt er volgende week binnen? Sinterklaas Boentje. Ah. Ja, hij komt hier uh, oh, de 15e. Volgens mij zondag. Ja? En uh, hij, komt, uh, hij komt weer aan op de rotonde. Het staat ook op tekst.tv uh, van de cfm antwoord staan exacte tijden. Want vorige week stond hij in de krant, deze week niet. Maar ik neem aan dat het aanstaande donderdag ook weer in de krant staat. O, ja. Ik nou, in de klas gesproken in Heemsteden komt hij op zaterdag al aan. Uh, hij ja. komt dan aan bij het haafje in Heemsteden dus om half twaalf. Dus het is, is de bedoeling mooi. dat we met je, met je kinderen daar naartoe gaan. Dat je gaat meezingen en dat je hem verwelkomt. Want wie weet krijg je leuke cadeautjes. Ja. Uh, in de binnenkant van de krant staat trouwens ook een uh, begroting in één op, oogopslag. Ik heb daar zelf ook wat medewerking aan verleend. En hij is erg mooi geworden. Hier kunt u in vogelvlucht de plannen van de gemeente Zandvoort zien voor 2010. Oh. En uh, ja, over het feit, uh, alle diverse programma's die uh, in de begroting staan, die, worden, die uh, passeren de revue. Dus uh, ik zou zeggen, gaan we eens rustig doorlezen. En dan kan je uh, 10 of 11 november... Ik zou beginnen bij de tiende. Kan je in ieder geval via ZFM Zandvoort, kan je luisteren naar de raadsvergadering over de begroting. En je mag ook de vergaderingen live bijwonen. Dus de ingang is dan via de trappen van het raadhuis. Oké, okay. nou, ja, goed. Ja, en uh, ga later niet zeuren dat je denkt van nou ja, jeetje, dat is doorgevoerd. Ik wist het niet en het is ja. allemaal veranderd en ze luisteren nooit naar mij. Ga erheen of luister. Ja, gewoon, gewoon gaan luisteren via ZFM Zandwoord. Ja, je hebt dan natuurlijk weinig muziek ertussen, maar ga ondertussen je fotoboekjes inplakken en zo. Zet je, je gewoon luisteren. zelf thuis een plaatje op? Nee, dat, nee, dat kan je niet horen. Oh nee, nee, je nee, moet nee dus luisteren. je moet gewoon luisteren. En ondertussen ga je gewoon. Ik ben thuis, dus je kan uh, luisteren hoe, hoe je ook wil. Dus nooit uh, sta, je, sta je op je hoofd of zo. Dat maakt niet uit. Maar luister naar de plannen. En het is natuurlijk af en toe ook wel leuk. Want uh, ze, zitten af, ze zitten af en toe wel een beetje te stegelen. Ja, en uh, het... het geeft af en toe best wel uh, een hoop gelach ook wel hoor. Hilariteit. Een hard gelach, hard gelach, maar ook een hoop gelach. Is het nog koffie? Homerisch gelag. Is er nog wat te drinken? Naar nee, sensationele... want er geen alcohol geschroven. Oh, sorry. Naar de sensationele Dutch Powerpack seizoen afsluiting... tijdens de Formido finale races... maken veel coureurs uh, uh, en monteurs en coureurs... zich gereed voor de Zandvoort 500... die vandaag plaatsvindt op het circuitpark Zandvoort. Nou, lekker in die regen. Heerlijk Regenbandjes zeg. om. Regenbandjes om. Dus er is wel wat te doen op het park. Ga erheen. Leuk. En okay. ik, waarschijnlijk gaan ook nog wel mensen naartoe om daar verslag van te Lijkt me logisch. Ik denk het wel. Op donderdag 12 november organiseert De Kei een themaavond voor haar bewonerscommissies. Het thema van de avond is participatie. Oftewel meepraten, meedenken en meedoen. Het programma start om half zes. Dat vind ik een mooie borreltijd. Hè? Eindigt om negen uur. Vindt plaats in het kantoor van De Kei aan de Tomsomstraat 1. En er zijn verschillende workshops waarin nagedacht wordt over de zaak die ik net noemde. En het is wel de bedoeling dat je je aanmeldt, maar dat kan dus nu niet meer. Dat kon tot en met dinsdag 3 november. Maar ja, uh, je kan altijd nog even proberen om uh, er doorheen te komen bij Tanja Paap. Dus uh, mail naar secretariatetdekij met een y De ja. rommelmarkt is nu geopend. Tijd voor de landenkeuze. Zomerse muziek is ook echt nodig. Want ja, ja oké, okay, het regent, je weet het al weer toch. Dit was de Jolande Keuze. Straks nog meer Jolande Ik heb een plaat gevonden die zeg maar May smaak en Jolande Smaak ontmoet. In zich verenigd. Ja, die, we hebben oh. elkaar toch in een plaat ontmoet. Dat is toch altijd wel echt even zoeken altijd weer. Toepak blijft op Radio Fijn, het toestel heeft aanstaan. Hou het toestel aan, hè? Huh? Straks nog veel meer. Nou, tien is het ook natuurlijk Goedemorgen Zandvoort vanuit uh, Hoogland. En we zijn altijd uh, reus benieuwd wat er allemaal speelt in Zandvoort. Ja. Of zijn nou, opstootjes. denk je zijn? dat er speelt in, uh, Ameren, in Australië? Was er was een mevrouw en die uh, heeft al twee jaar echt verkering met haar man en zo. En, en uh, ze is getrouwd nu. Ja. En dan denk je, nou ja, getrouwd. Dus nou kan die condoom wel eens een keertje weg. Wat blijkt nou? Ze is gewoon helemaal hartstikke allergisch voor zijn sperma. Dan heb je toch wel een probleem. Lekker, waar ze praat je zelf, dit weer? Ze zegt alsof iemand naalde in mijn stak. Het brandde als een gek. En op een pijnschaal van 1 tot 10 was het gewoon een 10. Vertelt ze tijdens een interview van de documentaire Strange Sex, waar Amerikaanse media donderdag over gaan schrijven. Maar huwelijksnacht was echt zo verschrikkelijk. volgende dag heeft de dokter geconstateerd dat ze dus allergisch is voor die man. En uh, door, de, uh, tijdens de daad worden de zaadcellen automatisch inactief gemaakt, waardoor ze dus ook eigenlijk misschien op, op een natuurlijke manier geen kinderen kunnen krijgen. Dus hm. de vraag is, kan, zou ze misschien dan via een injectie naald en dan via, uh, hoe noem je het, uh, op een reageerbuis of in uh, dingen misschien wat kunnen doen? Maar ja. Als het zo op elkaar reageert, dan zal dat niet lukken. Het kan ze dus geen kind van hem krijgen. Dat is bizar. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, maar ik bedoel, maar waarvoor je net mee naar buiten moet komen, heb ik zo. Is dat, dat, dat, ja, dat ja, is ook weer. Dat is ook, dat weer, is ook dat... weer. Nou, even belangrijk nieuws. Een Franse jager heeft donderdag lepelaar Harry vanuit Nederland. Die was op weg uh, naar, uh, naar een overwinteringsgebied in uh, Mauritanië. Bij Duinkerken heeft hij hem uit de lucht vandaan geschoten. Harry was uitgerust met GPS. Hij, was, uh, hij, werd hij werd gezocht. Hij werd ja? gevolgd. Dat is een crimineel. En uh, dezelfde dag werd een andere lepraar bij een Franse vogeldierasiel binnengebracht. Die was namelijk ook door een schot haal gewond geraakt. En de daar heeft hem uit zijn leden vandaag verlost. Ach jeetje, ja. Ja, het is wel triest. Leperlaars zijn toch redelijk beschermd. Maar in Frankrijk schiet, op alles, schiet op alles wat beweegt, lijkt wel. En bij de heerder Otto Overdijk van de Vereniging Natuurmonumenten... heeft de Harry deze zomer zelf geringd met de zender... En Overdijk, ik baal hier enorm van. We doen in Nederland ons stinkende best om ervoor te zorgen... dat deze vogelsoort kan overleven. En het doet echt pijn dat een Franse jager voor de grap hem gewoon even afknalt. Ja, dat is ook wel... Ja. Mm, ja, triest. Ik hoor hem gisteren op Radio 1. Hij zegt van ja, nou, het klinkt nu heel dramatisch. Hij zegt, ja, het gebeurt, dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik moest er echt door iemand anders op gewezen worden... een collega. Hij zegt van, heb je Harry al een beetje in de gaten gehouden? Oh, ik zit op de computer van... Nou, Harry is nog wel één plek. Ja... Hij beweegt nog op één plek, hij beweegt niet meer. Ach, gosje. Dat is heel oh, Harry, is helemaal niks meer met onze haar. Uh, ander nieuws is dat vakanties. Wees er even voor gewaarschuwd. Vakanties zijn steeds groter aanslag op het milieu. Door op vakantie te gaan veroorzaakt Nederlanders uh, vorig jaar een CO2-uitstoot van 1,6 miljard kilo. Dat is 16% meer dan, 2000, dan in 2002. Ik ben het land niet uit geweest. Wat zeuren ze nou? Ja, dat is toch iemand anders die een extra kilometers heeft voor gevlogen. Maar vooral het vliegen, hè? Die trein die gaat toch wel waar ik heen ga. Ja, maar het gaat vooral om vliegen, blijkt dus. 15,6 miljard kilo is 8% van het Nederlandse totaal dat co2 de lucht in ging. Ja. Wees ja. gewaarschuwd, dus. Blijf Denk. maar thuis, nou. Blijf gewoon maar thuis. Tijd voor de plaat. De Wilco-Jolandekeuze. Ik ja. maak er maar wat van, gewoon. En er zit een saxofoon in. En het zwinkt! Heavy! How do you like me now? You'd Thank you Een beetje vermoeiend die muziek van de Foo Fighters. Ik weet niet of dat ja, is. Ja, ik, ik, ik vind het... Uh... is een beetje langdradig. Gewoon een beetje... Dus Vaak als ze een hit hebben, dan denk je... Nou, dat is net niet de plaat die ik leuk vind. De rest van de cd is geweldig. Ze hebben nu ook een verzameld cd. Ze hebben al die goede cd of goede plaatjes erop. Was Zoals nou Learning nou, to Fly... Was niet nou dat het nummertje je zei dat het uh, Wilco Engellande keuze was? Nee, die van daarvoor oh, natuurlijk. Okay. Nee, dat was die vrolijke muziek okay. van The Heavy. En How do you like me now, baby? Nou, even wat vrolijke berichten. Wheels, auto's, daar heb ik hier nog een bericht over. Een 68-jarige Tja Sassoon is in Seoul Een echte doorzetter. De Zuid-Koreaanse zakte, uh, zakte in 2005 voor zijn theorie-examen voor zijn rijbewijs. Was dat? Uh, maar de dag erop ging hij weer en weer en nog een keer. Ik ga het nog een keer proberen te laten me niet gek maken. En nog een keer en nog een keer. En jawel, gisteren is hij geslaagd. Hij heeft elke dag examen gedaan. Rekenen vanuit hoeveel keer hij is zich opgegaan. 59 keer is hij... Opgegaan en heeft hij zijn examen gedaan. Nu heeft hij dus zijn theorie nog alleen al maar. Ja, en als hij één keer zakt voor zijn praktijk, moet hij het weer overdoen. Want dat is het verlopen. Nee, nee, nee. Maar goed, hij wil heel graag de vrouw. Die wil heel graag namelijk rijbewijs halen. En ze is nu al 2800 euro kwijt aan uh, examens. Uh, oh. Ze heeft namelijk een, uh, een, een handeltje in groente en fruit. En dat moet toch echt naar de markt gebracht worden. Maar volgens mij had ze een vrachtwagen kunnen laten rijden Ik kan voor die prijs. Gewoon een paardewagentje nemen gewoon. 2800 euro is het al kwijt. Dat geld, hè? Oh. 950 euro. Alleen voor de theorie kan je nagaan in de praktijk. Dat wordt echt een op de weg. <laughs> De, de, dit weekend uh, wordt het ook weer spannend, want vandaag gaan uh, de, de, de G20, of de grote 20 is het eigenlijk, die gaan uh, uh, uh, vergaderen in het Schotse St. Andrews over de staat van de wereldeconomie. Dus wel even heel serieus, hè? Oh ja. Dat noemen eigenlijk oh ja, een sorry. beetje wat sommer de achtergrond. Ja, gelijk. dat kan hebben. allemaal niet, ja, je helemaal gelijk. Maar uh, ja, tegenwoordig nog Balken ook mee vanwege de crisis. Maar uh, de G20 werd op de vorige top van regeringsleiders in Pittsburgh uitgeroepen tot, tot het belangrijkste orgaan voor de coördinatie van de internationale economie. Ik ja. ga gelijk mijn stem aanpassen. Moet je die doen. Nederland is officieel geen lid, maar mag sinds het uitbreken van de economische crisis toch aanschuiven bij de G20-vergaderingen. Nou, heel mooi. Ja, en ik... nou, kan die andere muziek weer? Oh, want dan, jij vindt een leuk bericht nu? Ja, hij komt weer terug, onze Rijnoud Oerlemans. Dus voor alle liefhebbers van Rijnoud... Hij komt weer naar Nederland. Over anderhalf jaar geleden vertrokken ze naar Los Angeles. En we waren van plan om drie jaar te blijven. Maar ja, de financiële crisis, hè. Dus ze gaan ook naar Schotland om mee te praten. Want hij ze hebben minstens net zoveel geld als de andere grote landen. hij is al de last van. Heb je, dat, heb je dat huis van hem gezien in Amerika? Kapitalistische woning van hem. <laughs> Ik denk dat hij die, die ook gewoon aanhoudt, hoor. En die. Hoe uh, je ook weer waar hij mee getrouwd is, uh, uh, Daan? Uh, Daan? Dan blok, nee, nee. Ja, ze was een, een, een goede wielrenster, toch? Ja, de, oh, je ja, haar danst. Dat was zij. Maar ja. euh, zij... Euh, Danielle overgaan. <laughs> overgaan, precies. Altijd in de overgang. Volgens mij is dat ook wel een, een, een dame waar mannen van dromen. Want ze, ze, heeft, het, ze heeft de luxe. Ja, ze heeft wel de luxe, ja. Maar euh, het, ze, zij wordt zeg maar elke keer de opdracht gegeven om het huis in te richten. En gaat, dan gaat ze echt heel goed te werken. En dan, dan doet ze dit en dat. En uiteindelijk heeft ze het er niet gericht en dan komt... Uh, Komt, Reynolds komt dan thuis en die krijgt dan rond, uh, rond, een Rondle uh, rondleiding. Ja, dat heeft ze gezegd bij Ivonie. En toen zag je dat huis en van... Meid zeg, hoe oud ben je... Het is best leuk voor een vrouw van 50 plus, maar niet toch voor een 30-plusser om hier in dit zo'n huis te wonen, man. Wat is eigenlijk een kast of zo. Nou, dat leek het wel. En van die bank ook met van die, van die kleedjes aan de onderkant, weet je. Je denkt dat je nog wat onder de bank kan schuiven. Dat je denkt, ah, ja. oh leuk, daar kunnen we wat dingen omweg. Dat is toch dat dan meer? En barok is ook niet met dit, dit, met oh, ja, dit. maar Je ja, hebt toch inmiddels drie of vier kinderen of zo, hè? Ja, ja, precies. Je moet het wel functioneel ja. inrichten. Maar ik vond het echt, het viel me zo zwaar tegen ja. van, van iemand die toch redelijk hipper uitziet. Ik denk, kijk je naar zijn inrichting van nou. Nou, maar hij wordt ook een beetje een oude man. Want hij heeft inmiddels heeft hij... Uh, een lange baard. Een Spielberg baardje. Een ja. steek Spielberg baardje, En uh, hij is dus nu uh, bezig ook om zijn debuut als regisseur te maken. Nou, ik heb die hele film, ik heb het boek gelezen. Ik heb die hele film ook al gezien. Gewoon met al die voorstukjes. Je kent het van... Nee, nou, is het zo het wel. Ja. Nou, voor mij is het wel een redelijk goede regisseur. Toe? Ja, ja, als, je, als, je, als je ergens in de buurt is en ik heb een moment dat ik denk, nou, ik heb zin om nu een film te gaan, daar zou ik er wel heen gaan. Ja, dan zou ik naar die andere gaan, over mannen die vrouwen haten. Dat is een veel spannendere film. Ja, moeten wel, Nederlandse films moeten wel promoten. Nee, dit ben is ik ben helemaal film. Oh, oh. oké, okay, dat wist ik helemaal niet. En het leuke is wel, dat moet ik nog even kwijt. Ik heb ja? uh, Friese vrienden en uh, dan hoor je dat Zweeds de hele tijd. En het wordt natuurlijk ondertiteld, maar een heleboel woorden die lijken dus op het Fries. Dat had en en ik ook begrepen. op het Engels. Heel grappig. Oké. We hadden het net over Going South. De avionettes hebben het over Bang. En dat heeft ook iets te maken met... Uh, ja, Bang! Met seksen. Oh. Bang. bang. You're so vicious baby. Bang. You shouldn't have to control me. You're as cool as ice cream. Ja, het is toch een redelijk nieuw bandje. De Ravu Nets. En het heette Bang Bang All Summer Long. Het is een beetje misplaatst plaatje nu in de winter. Ja. Maar het brengt je er misschien wel naar de zomer. Het, brengt je, het trekt je er wel een beetje doorheen. Ja, dat zou ja. zo Het schiet erop, hè? We hadden het over natuurlijk dat uh, ja, het reizen en het, het op vakantie gaan... is een, een belasting voor het milieu. Nou, ik weet niet of dit ook een belasting voor het milieu is... maar het is wel een grappige manier om een dagje weg te gaan. Misschien met je collega's. Mark Welling namelijk in Wormer. Is dat ook niet waar de DSB-grootheid uh, woonde... Vormen? Dat zou heel goed kunnen. Ja, wil, hè? Is het familie? Ja, die, uh, nee, het is geen de welling. Nee, schering graag, Nee, dat lijkt niet op elkaar. Hè. Maar die heeft een hele grote garage vol met uh, lelijke eendjes. En als je dan nou eens een keer zeg maar, iets grappigs wil doen, kan je zo'n eendje huren. En dan kan je met z'n allen achter elkaar aan. Ja. Hè? We nou, hebben toch wel genoeg voor elkaar staan. We, mijn collega's hebben dat wel eens gedaan. En dan kan je dus op pad. En dat Plus ziet er toch... wel heel genig uit. Ja, het is heel leuk. Ja. Dus uh, nou, wil je nog iets anders doen, verwijs ik naar hem. Oké, okay. er is uh, vandaag worden ge gestreden om de eerste te plaats in het open kampioenschap Domino bouwen oh, in ja. Woerden. Dus ook daar in de buurt volgens mij. Het is de eerste keer dat het talent uh, in een kampioenschap wordt getest. En de 35 deelnemers gaan verslag in twee disciplines. Domino Speed Building en Domino Tower Building. Nou, het spreekt vanzelf. De winnaar van de internationale wedstrijd mag dus de eerste steen omtikken bij de jaarlijkse recordpoging van Domino Day. En dat is aanstaande vrijdag. Dus uh, ja, ze gaan nu aanstaande vrijdag gaan ze nog veel meer uh, steentjes omgooien. 4,8 miljoen. Vroeger volgens mij zat het record op 2 miljoen of zo. Of 2,5. Is, is er ook nog be begeleiding bij? Want dit gaat een keer fout natuurlijk. Hè? Er komt een keer een een, een randenbeeld die gewoon echt helemaal doordraait. En die, die, die, die hal binnenkomt lopen. En echt alles met een, een stok omslaat. Er was gewoon, toen ik, toch, stop stoppen bij! Nee, er zijn allemaal beveiligers. Maar er was toen toch een musje ook. Die toen ook uh, wat uh, had veroorzaakt. Oh ja, dat was en je een... ja, ja, ja. en toen was het musje afgeschoten en toen kreeg je weer de natuur <lacht> milieuorganisaties eromheen. Houd toch op. op. Het, het gaat zulke <laughs> vormen aannemen dat het niet meer gezond is hè? en nou, zelf moeten we dan gewoon ho zeggen maar nee, dan gaan we nog weer verder. Vinden we nog weer een grotere zaal. Het is zaal. Een schande allemaal. Hey, ik vind het echt veel te ver gaan. Straks de 10 uur doen we wel. wel. goedemorgen Zandvoort. Dat je dat even weet. Oké. Okay. Ja, wij, wij, wij gaan naar de kerk. We gaan naar de Rommelmarkt. We gaan naar de kerk. Oh, oh dat denken ze nette ja. We gaan naar de, we kerk, gaan naar de kerk. kerk. Laten we eens naar de kerk gaan. En dan laten bekeren. Bedankt voor het luisteren van Stoebok Leven Wij spreken elkaar volgende week weer. En we gaan even gek doen Bankers, Dizzy Rascal, een man van helden I wake up, every day is a daydream Everything in my life ain't what it seems I wake up just to go back to sleep I act real shallow, but I'm in 2D And all I care about is sex and violence A heavy baseline is my kind of silence Everybody says that I gotta get a grip But I let sanity e give me the slip Some people think I'm bunkers But I just think I'm free And I'm just living my life There's nothing crazy about me Some people pay for free Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free And I'm just living my life, there's nothing crazy about me Some people pay for frills, but I'll get mine for free Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me Ooh. Yeah, just man in the floor now. Well, Back then, back then Back then